Met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil de begroting volgend jaar met bijna 7% verhogen. Voorzitter Barroso zegt dat het geld nodig is om aan eerdere financiële afspraken te voldoen. Volgens Barroso stijgen de Europese uitgaven zo hard dat hij niet anders kan dan de begroting verhogen. De mededeling van Barroso heeft direct geleid tot kritische reacties. Critici wijzen erop dat de lidstaten van Brussel juist opdracht krijgen om flink te snoeien om hun tekorten onder de 3% te krijgen. Waarschijnlijk komt er ook verzet uit het Europees parlement dat de begroting moet goedkeuren. Een stoet van honderden motorrijders is op weg van Moordrecht naar Apeldoorn. Daar is de jaarlijkse viering van de onafhankelijkheid van de Molukse regering in ballingschap. Met het oog op de verkeersveiligheid wordt de sliert van 700 tot 800 motorrijders begeleid door de politie. Er worden opritten afgesloten van snelwegen. Zo wordt voorkomen dat er auto's tussen de grote groep motoren komen. Als Ajax kampioen wordt is de huldiging op zijn vroegst op donderdag 3 mei. Burgemeester van der Laan van Amsterdam heeft dat besloten vanwege Koninginnedag. Ajax kan aanstaande zondag kampioen worden als de ploeg uit, wind van Twente en Feyenoord en AZ gelijk spelen. De huldiging is dan bij de arena en niet op het museumplein omdat daar vorig jaar gevaarlijke situaties ontstonden na wangedrag. Om die reden is ook besloten dat de huldiging alleen doorgaat als Ajax supporters zich gedragen tijdens de laatste wedstrijden. In Heerlen is een jongen van 17 opgepakt die met een kwad was ingereden op een motoragent. De jongen met iemand achterop reed door Heerlen. Toen hij een motoragent zag ging hij met grote snelheid vandoor. Tijdens de achtervolging probeerde de jongen de motoragent een paar keer van de weg te drukken. Samen met een collega wist de agent de kwadrijder aan de kant te zetten. De jongen blijkt geen rijbewijs te hebben en wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking en regen. Het wordt ongeveer 14 graden. Ook morgen is het nog wisselvallig. Vrijdag droger en iets warmer. Dit was het NU Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afwit Bunschoten 2 kilometer. Op de A10 de Ring Amsterdam West richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 2. A13 en Haag Rotterdam bij de Avid Berk Rode Reis 3 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam voor het knooppunt de 2 kilometer. De vrachtwagenrijstrook is er dicht vanwege een spoedreparatie. A20 Hoek van Holland richting Goudenwijk, knooppunt de 3. A44 Amsterdam Den Haag bij Was naar 2 kilometer. En op de N15 Maas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 ...al meer dan 25 jaar ben ik vader van de jeugdherberg Zonneliefde. En zo vaak vraagt men mij... ...vader, is de hedendaagse jeugd nu zo slecht? En elke keer antwoord ik met een hartgronder: nee. Onze jeugd is niet alleen goed, ze is veel beter dan vroegere. Die was echt niet zo best. Ik herinner mij van vroeger, ze kwamen aan... ...en nog maar net binnen begonnen ze allerlei luidruchtige en intieme dansen uit te voeren... ...die zij volksdansen noemden. En hoe is het nu? Ze hebben hun tas en pakken nog niet neergezet... ...en kijk, ze gaan de natuur in... ...in lange rijen, in vrolijke kleine clubjes... ...en ze blijven niet rond het huis hangen, nee hoor... ...ze zoeken de wijde verte... ...en hun liefde tot de natuur drijft hen heuvel op, heuvel af... ...naar die plekken waar de groei op zijn weligst is... ...en het meeste valt waar te nemen... En je kunt het ook zien als ze, ze thuiskomen, niet? Hun broeken en truien zitten vol grasjes, sprietjes, mosjes en takjes. En hongerig dat ze dan zijn. <lacht> ja, dat is begrijpelijk. En al die gezonde lichaamsbeweging. En de inwendige mens moet toch versterkt worden, nietwaar? Vroeger bleven de jongelui daarna vaak rondhangen. Zeurden om een biertje, zaten elkaar plagerig na of wilden nog laat de deur uit. Maar nu. Ha, Bijna met één na het eten verdwijnen ze naar de slaapzalen. Ja. Moe als ze zijn na een rijke dag in de natuur. En dan zeggen ze dat de jongens tegenover de meisjes zo lomp zijn. Tegendeel is waar. Ik zie s'avonds de jongens heel ridderlijk en galant... de koffers van de meisjes naar hun kamer brengen. En hebben ze geen koffer dan nog zijn de jongens zo beleefd... om de meisjes even naar de slaapzaal te begeleiden... En in tegenstelling tot vroeger is het nu ook meteen licht uit. En wat zie ik s morgens? De jongens zijn er in alle vroegte bij om de meisjes te helpen bij het opmaken van de bedden. Als ik dan in de tussentijd de slaapzaal van de jongens inspecteer... dan zie ik dat ze hun eigen bedden al lang hebben opgemaakt. <lacht> Alles ziet er even fris en glad gestreken uit. En zijn de jongenlui materialistischer dan vroeger? Het tegendeel is waar... Aan het kampvuur had iedereen vroeger zo zijn eigen sigaretten... ...nu gaat er één van mond tot mond als een, als, een, als een vredespijp, denk ik, dan ontroerd. En als ze dan weer weggaan van hier, dan geven ze hem allemaal de vijf. En hun laatste woorden zijn... ...vader, een heerlijke tijd hebben we hier gehad. En dan antwoord ik... ...jongelui, wees jullie thuis maar precies als je hier deed. En jullie ouders kunnen trots op je zijn... Even trots en blij als ik om alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit. Hele leuke conferentie van Luc Lutz, dames en heren, uit het, uh, laten we zeggen, legendarische KRO-radioprogramma Cursief. Waaraan uh, grootheden als Frans Halsema, Gerard Cox, uh, Nettie Roosevelt, uh, Luc Lutz dus, uh, uh, en nog een aantal mensen uh, uh, meededen was elke week en dat was het uh, ja, altijd, stond altijd bol van de humor um, dit komt van een LP die heet, een dubbele LP, die heet dat uh, zijn leuke dingen voor de mensen en die act van Paul van Vliet staat er natuurlijk ook op maar die vond ik een beetje lang die duurt wat tien minuten um, maar er staan hele leuke dingen op en uh, daarmee herstellen wij dan een traditie in dit programma dat we na het nieuws van drie uur beginnen met een, een leuke, gezellige uh, conference om te lachen en dat zijn dus hele oude dingen want we draaien van vinyl dus dat zijn allemaal oude platen heel gezellig. goed Luc Lutz dus en we gaan nu weer verder met muziek en van Santana gaan we vandaag het fantastische van de zombies afgenomen werkje She's Not There Santana daar komt ie als het ware Plus Santana en uh, het fantastische She's Not There nummer dat oorspronkelijk een hit was van Colin Blundstone, Rod Argent en de Zombies. Dat was de originele versie, maar Santana heeft er een neus voor. ...om van dat soort werkjes altijd weer uh, iets heel moois te maken in zijn eigen stijl. Zo heeft hij dat ook onder andere gedaan natuurlijk met uh, Black Magic Woman van, uh, van Peter Green. Hij heeft dat ook gedaan met Well Alright van Buddy Holly. Uh, en natuurlijk met dit fantastische She's Not There. We nou, gaan door met de volgende single. En ik uh, vertel het nog maar een keer voor de mensen die het leuk vinden om dat te weten. En voor die, die het nog niet gehoord hebben. kan natuurlijk ook. De dus nice singeltjes vandaag. Lekker oude singeltjes uit verschillende periodes. De enige wat overeenkomst is dat ze uit de collega's... Van het Wapen van Zandvoort komen. En uh, dat, uh, die heb ik allemaal gekregen. En dat vind ik dus leuk. En daarom draaien we ze ook achter elkaar lekker gewoon. We gaan verder met REO Speed Wagon Fantastische band. En dat nummer dat heet Keep on Loving You. fantastisch nummer van Ario Speedwagon uh, Ook weer tachtige jaren denk ik zo'n beetje We gaan vrolijk verder dames en heren Want ik heb nog veel meer leuke liedjes voor u uh, We hebben gelukkig nog een beetje de tijd Want uh, er zit nog zoveel moois aan te komen Onder andere ook het volgende um, Max Wemmer Die kennen wij uit uh, de periode Dat hij uh, zanger en ook nog Drummer van Kayak was en hij heeft een keer een gigantische solo-hit gehad, zelfs internationaal, zelfs in Duitsland was het toen de tijd een, een hele grote hit, het is een heel mooi liedje. Het komt alleen eigenlijk een week te vroeg, want het is nu Rain in April, Rain in April moet ik zeggen, netjes Engels blijven praten, ik niet anders. Uh, Rain in April, maar uh, het nummer heet eigenlijk anders. Het heet namelijk Rain in May. Hier is Max Wenner. Ja, daar komt hij met zijn slechte weer. verschillende invloeden merkbaar zijn, Het drumgeluid natuurlijk onge, uh, uh, uh, ja uh, natuurlijk gekopieerd een beetje van uh, wat Phil Collins altijd deed, mm -hmm. verder uh, aardige uh, uh, verwijzingen naar uh, Beach Boys en zo uh, qua uh, samenzang. Overigens wat de Beach Boys betreft, er komt een nieuwe plaat van ze uit. Aanstaande vrijdag komt er een nieuwe single die is alleen uh, digitaal te downloaden op uh, internet. Uh, ik heb er al een stukje van gehoord en gezien. Het is echt fantastisch. de Beach Boys, dus komen met een nieuwe plaat. En die past ook wel een beetje bij CFM, natuurlijk. Want het nummer dat heet Thank God for Making Radio. Of zoiets. Of, of Inventing Radio of Creating Radio. Maar in ieder geval, het, uh, het is een liedje dat, uh, dat gaat over uh, ja, de mooie tijd van de radio natuurlijk. nou Daar zijn wij het natuurlijk volledig mee eens. Het leuke is ook dat ze allemaal weer bij elkaar komen... Behalve dan degene die er niet meer zijn, natuurlijk de drummer die overleden is, bijvoorbeeld. Maar voor de rest zijn alle oud-leden weer bij elkaar. En er komt ook een nieuw album. En dat komt in juni. Goed, dat even over de Beach Boys. Dan weet u dat ook weer. Dat is wel de moeite waard om dat te weten, natuurlijk. Als u Beach Boys fan bent. Goed, een ander beentje wat in de jaren 80. Uh... Uh, een grote hit had Volgens mij heeft het zelfs nummer 1 gestaan uh, Maar het is ook volgens mij hun enige hit Want ik heb er daarna eigenlijk nooit meer veel bijzonders van gehoord Maar het doet er ook niet toe Het bandje heet PHD En het liedje heet I Won't Let You Down Let You Down Again, PhD heet in het bandje, dat is een liedje uit de jaren 80 En uh, dat uh, is toch wel weer leuk om dat weer eens even terug te horen. Maar het is maar een kleine stap natuurlijk van PhD naar uh, Robert Palmer, dames en heren. Een man die uh, ook aardig wat hits op zijn uh, naam heeft staan. Uh, dit is wel een van zijn allerbekendste uh, die we gaan draaien. Prachtig nummer, lekker stevig weer. Want af en toe moet het ook een beetje rocken in dit programma natuurlijk. En dat gaan we natuurlijk ook uh, doen. Here comes Robert Palmer And that number is eight. Addicted to Love Wel, face it, you're addicted to love Geweldig, lekker rocken. Uh, dames en heren, pakt u even uw agenda Ik ga u even namelijk de concertagenda geven van Fischer Z Dat is misschien wel even leuk dat u dat even weet Oh, uh, die zijn al voorbij die daar. Uh, 8 april speelden ze het Stadsgoorgebouw in Maastricht 10 april speelden ze het Casino de Bos. 11 april Paradiso in Amsterdam Als u ze nog wil horen uh, dan moeten u heel snel opschieten hoor. Dat staat er niet eens op Het ja, is trouwens grote onzin Want het is de concertagenda van 1981 Ja, Maar die staat op het hoesje Die vond ik wel leuk Ik, denk, ik zal u eens even in de maling nemen hè, Dat u even denkt van uh, prachtig Maar dat is dus allemaal onzin Want het, uh, de, het is een concertagenda Uit jammer. Ja erg hè? Ben ik Ja ik weet het uh, Visser Z, namens en heren, uh, Leuke Band uh, al deze concerten die vonden plaats in 1981. En toen hebben ze inderdaad gespeeld in, de, in uh, het, het Staargebouw. Stargebouw staat er, maar dat is het Staargebouw in Maastricht. Casino Den Bosch waren ze ook. Paradiso Amsterdam waren ze. Uh, de Brielpoort in Dienze in België. Dan uh, de Sal Omnisportse in Liège. Nou, dat is natuurlijk luik. Dat weten we allemaal wel. En dan de Limburghallen in Genk, ook in België. Nou ja, die mensen die dat allemaal toegehoord hebben... Uh, die vonden het leuk. Oh, ze waren ook nog in de Oosterpoort. Dat was op 18 april 1981. We gaan een nummer draaien, wat ik eigenlijk niet ken van ze. Maar ik weet dat uh, onze grote vriend A.J. Vos Die hier net was en uh, die het probleem oploste. Die zei, ha, vieze zat erbij. Nou, oké, okay, Albert-Jan. Voor jou dan speciaal. Vieze set met Marlies. MUZIEK I take photos for this magazine They let me in to see you comb your hair het er het nummer Fisher Z? Ik kende het niet eerlijk gezegd, maar ik vind het wel een leuk liedje. Komt in ieder geval uit het begin van de jaren 80. Dat moet ook wel als de concertagenda voor 81 achter het staat. Dat is natuurlijk voor, ter promotie. Dus is zal het ook wel uit die periode zijn. Fisher Z, dus met uh, het liedje Marlees. Um, ja, we hebben straks uh, Paul McCartney gehad. We hebben John Lennon gehad. Maar John Lennon had ook nog een zoon. Nou, hij heeft er eigenlijk twee. Tenminste, voor zover bekend. laat we het zo stellen. Uh, hij had er twee. Sean, van met Yoko Ono. En zijn oudste zoon, Julian. Die had hij bij Cynthia. Dat was ook de reden... dat hij met Cynthia moest trouwen in de tijd. Begin 60 jaren. En dat werd uh, voor de, voor de Beatlefans in het begin... wel heel erg geheim gehouden. Want ze waren natuurlijk bang... dat dat... Uh, meisjes zou afstoten als ze wisten dat John getrouwd was. Later is het wel bekend geworden. Er is zelfs een opname bekend. Um, volgens mij dat ze in Amerika waren in de Ed Sullivan show. Dat ze aan elkaar voor, dat ze ges, voorgesteld worden met, uh, met close-ups. En dat de foto van John, of dat John in beeld kwam, stond eronder He's married. Sorry girls. <laughs> Maar goed, John had dus een zoon en uh, Julian die heeft, uh, die is dus in, zijn, uh, in de voetsporen van zijn vader getreden. Uh, let u maar eens op, zijn stem lijkt verdacht veel op die van, van John. En heel veel zelfs. Hij uh, heeft daar denk ik ook wel aardig zijn best over opgedaan om er op te lijken. Omdat hij uh, nou, zo'n beetje hetzelfde echootje achter zijn stem gebruikt wat zijn vader ook altijd uh, veel, veelvuldig gebruikte. Hier is uh, Julian Lennon, de zoon van John dus. En het nummer heet Too Late for Goodbye's. De zoon van nummer uit 1981. Het werd uh, uh, geproduceerd door de beroemde popproducer Phil Ramone. En uh, zijn vader heeft het uh, nooit uh, gehoord. Uh, althans, <lacht> niet dat we weten. Want ik zei het al, het komt uit 1981. Dus toen had die gek daar in New York die trekker al lang overgehaald. Um, Julian Lennon dus, de zoon van John Lennon. We gaan door met... Uh, Wat zei ik nou ook weer? Had ik al een nieuw nummer gegeven eigenlijk? Nee, hè? Nee. Nou, dat doe ik niet. <grijg> ja, ik stond zo te genieten van Julian. dat, uh, dat ik denk: van nou, dan ben ik. Mijn blik maakt Nou, joh, dat zit er allemaal in. Uh, goed. Kiss you all over. Nee, niet jou hoor. Ah, Oké, okay. nee. Je, ik weet niet of het de goede kant is, maar ik maar even kijken. Oh, uh, we gaan vrolijk verder na Julian Lenner. En ik was helemaal vergeten om. Uh, om, die jongen, om, om Mike een nieuwe single te geven. Maar dat is nu dus gebeurd. Uh, exile is dit, dames en heren. En dat is een nummer. Dat is natuurlijk wel. Als je dat tegen je vrouw zegt. Hè? Lijkt me wel te gek. Hm. Ik wil je overal kussen. I like to kiss you all over. Het is Exile. Bang. To kiss you all over yeah. Exile Was dat uh, Volgende liedje dames en heren is weer iets heel anders Ja we springen van de hak op de tak En uh, ik kan me nog herinneren dat het volgende nummer Wat wij gaan draaien dat dat uitkwam uh, Dat hoorde ik voor het eerst op het radio In het programma De, de, de, de, de avondspits van, Toen nog van Frits Spits en ik, ik kan me nog herinneren dat hij helemaal uit zijn dag ging op dit nummer. Zo geweldig vond hij het Hij zat. Mee te brullen, mee te zingen. En vooral met het eind. En dat is natuurlijk ook. Uh, dat is er natuurlijk ook uitermate geschikt voor. Maar het fantastisch nummer. Het is ook fantastisch nummer, ik speel het zelf ook graag. Overigens als u uh, ons weer uh, wilt horen spelen, uh, Wat ik nog wel even zeggen. Uh, Jans en Duif dus, uh, mijn drummer, Charles Duif. En ik. Dan moet u aanstaande zondagavond bij uh, de eerste aanleg zijn in Heemstede. daar zijn wij dan ook. Heel gezellig. Nou, dat mag ik wel even tussendoor zeggen. Toch? Ja, toch? Ja, ja. vind ik wel. Mag. Oké, okay, we gaan het hebben over de police. Sting natuurlijk en zijn maten. En dat nummer heet... Every little thing she does is... Ja, is, is Wat zeg je dan? Hij viel er. vanaf. Het vanaf. Oh, dat hoorde ik. Nou, maakt niet uit. Hij doet het nu wel. Every little thing she does is magic. Here is the police... Ik had toen de tijd nooit zoveel met de police eigenlijk. Maar uh, toen dit nummer uitkwam... Ja, dat is gewoon uh, helemaal geweldig. De police met... Uh, everything, every little thing she does is magic. Uh, ik geloof dat het ook een van de laatste singles trouwens, was van de police. Maar goed, dat is allemaal niet zo belangrijk. Het is erg leuk dat we dat nog eens even kunnen draaien. We gaan uh, eventjes uh, het over het weer hebben, dames en heren. Want uh, het weer, wat uh, als ik zo naar buiten kijk... natuurlijk helemaal niks is. Want er is wel lachelijke regen en zo vanmorgen uit Beverwijk wegging, dus het, het was geen zon nog. Ja, en hier plens het. Moet je toch kijken, het hele plein is nat. Alles is nat. Plensvoort aan zee, waar het Wat zeg jij nou? Plans plen aan zee, waar het is omhoor te vliegen. Die voor orkaanen, nou, Niet zo'n mop. zo mopperen, Mike. Kom nou. Nee, een we, ga, we, gaan, we, gaan een we gaan een special nummer voor je draaien. Dat vind je vast wel leuk. Uh, het gaat over het weer. Het is van de Doors trouwens, dat wel. Uh, die hebben we vorige week ook al vrij uitgebreid behandeld. Maar uh, we doen het nu toch nog een keer. Waiting for the sun. Hier in de doors. <middels> de doors. En dat doen we natuurlijk allemaal. Dan is je naar buiten. Dan pokken weer. Dan denk je van nou we gaan even wachten even voor de zon. Wachten we wachten op de zon. Nou we hopen dat hij dan komt. Het schijnt allemaal wat beter weer te worden. Maar uh, ja ik ben geen weerman. Dus daar ga ik me maar niet mee bezighouden. Uh, ik kijk even op de klok en dan zie ik dat ik nog uh, een minuutje of drie te gaan heb. En wat kan je dan beter doen dan afsluiten met dit prachtige liedje. Wat kun je nou beter doen? Hé? Donna Summer. Uit de film Thank God It's Friday. En het heet... Last Dance. Nummer waarbij je vroeger menige discotheek werd uitgemieterd. Last Dance. Last chance for love. Yes, it's my Dat is wel tot een eind Maar, maar niet Dus uh, nou ja Dan gaan we even naar de tune En dan gaan we u vertellen dat, we de, dat het alweer zo wat erop uh, zit ja. Dank aan uh, Mike voor zijn onverplezen techniek uh, Even sorry voor het begin Begon we, Het begin was natuurlijk niet helemaal denderend Maar dat komt natuurlijk omdat we een knopje ingestond Nee, in stond wat wij uh, Maar goed Gaan we niet over zeuren verder. Volgende week zijn we er weer. Neem ik weer LP's mee. En uh, ook weer uit de, die beroemde collectie. Ik ga nu afscheid van u nemen, dames en heren. Ik wens u een fijne week. Prachtige koningin de Dag vooral. En tot volgende week woensdag. Twee uur. Bij ZFM. Zandvoort.